7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Zorgpremie wordt aangepast, zeggen bronnen in Den Haag. Een grote actie tegen schijnhuwelijken. En buurtbewoners blokkeren slachtafvalverwerker vanwege stank. VVD en PVDA passen hun omstreden plan voor de zorgpremie aan. Dat bevestigen bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Premier Rutte, vicepremier Asscher en minister Schippers van Volksgezondheid spraken hier gisteravond uitgebreid over. Ook de fractievoorzitters Samsom en Zijlstra zaten tot laat in het torentje. Na afloop wilde niemand vertellen of er resultaten zijn geboekt. Volgens vicepremier Asscher is er indringend gesproken over de politieke actualiteit. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de twee regeringspartijen naast op zoek zijn naar een oplossing voor de zorgpremie. En dat daarvoor verschillende opties op tafel liggen. Bij een grote actie tegen schijnhuwelijken heeft de marechaussee de afgelopen week 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt. De verdachten reisden vaak naar Groot-Brittannië en trouwden daar met Nigerianen die zo een verblijfstatus in Groot-Brittannië kregen. De Nigerianen konden vervolgens makkelijk gebruik maken van sociale voorzieningen in Groot-Brittannië. Daar zijn in dezelfde zaak 81 mensen aangehouden. De actie tegen de schijnhuwelijken is nog niet voorbij. De marechaussee heeft nog meer verdachten op het oog. Die worden de komende tijd opgepakt. In Argentinië zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan... tegen de regering van president Kirchner. Op het Plaza de Mayo in Buenos Aires zongen ze het Nationale Volkslied... droegen ze spandoeken en sloegen ze op potten en pannen. De Argentijnen zijn woedend over de hoge inflatie... de toenemende criminaliteit en corruptie. Er werd niet alleen in de Argentijnse hoofdstad gedemonstreerd. Er vonden ook protestacties plaats in andere steden... en bij Argentijnse ambassades in het buitenland, waaronder New York en Rome. Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag heeft ingestemd... met de bouw van een nieuw dans- en muziekcentrum op het Spui. Het zogenoemde Spui Forum moet in 2018 af zijn... en gaat 180 miljoen euro kosten. De bouw is omstreden. Uit een onderzoek onder de inwoners van Den Haag bleek 69% tegen. Ze vinden het project vooral te duur. Ook bij collegepartij PvdA was er twijfel. Uiteindelijk stemde één raadslid tegen...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 In Cuba is de prominente blogster Joanny Sanchez opnieuw opgepakt. Ze werd samen met een aantal andere dissidenten gearresteerd... toen ze voor een politiebureau in de hoofdstad Havana aan het demonstreren was. De dissidenten eisten volgens de Miami Herald de vrijlating van een groep activisten. De weblog van Sanchez wordt in zeker tien talen vertaald, waaronder het Nederlands. In 2010 won ze de Prins Claus prijs. Het communistische regime gaf haar toen geen toestemming om de prijs in Nederland op te halen. Begin vorige maand werd Sanchez ook opgepakt toen zijn rechtszaak wilde bijwonen. De blogster werd kort daarna weer vrijgelaten. In de Verenigde Staten zijn zeven leden van de commando-eenheid Navy SEALs... gestraft voor het lekken van geheime informatie. Eén van de leden maakte deel uit van de eenheid die Osama Bin Laden doodde. De SEALs hebben informatie doorgespeeld aan de maker van het computerspel... Medal of Honor Warfighter. Ook hebben ze speciale apparatuur laten zien. Alle zeven hebben een brief met een stevige reprimande ontvangen. En twee maanden lang wordt er een deel van hun salaris ingehouden. Het weer is bewolkt en droog. In de loop van de dag volgen vanuit het zuiden zonnige periode. Het wordt vandaag zo'n 11 graden. Aan zee een krachtige wind, windkracht 5. Morgen is het bewolkt met kans op wat regen en weinig verandering in temperatuur.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 Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ja, de emoties gaan op en neer rond het nieuwe kabinet. Van een jubelstemming naar teleurstelling en commotie. En nu zitten we opeens midden in een radiostilte. Nou, we hebben wel wat mensen gesproken. De VVD en PvdA gaan de plannen rond de zorgpremie, namelijk aanpassen. Dat bevestigen bronnen binnen beide partijen in Den Haag. Gisteravond voerden de coalitiepartijen drie uur lang topoverleg in het torentje in Den Haag. Voor wat er is besproken wilden ze niets kwijt. Meneer Samson, We hebben gesproken over de politieke actualiteit. En op dit moment kan ik verder geen mededelingen doen. Meneer Zijlsruijer? We hebben gesproken over de actuele politieke situatie. En voor de rest uh, heb ik daar uh, geen mededelingen. Meneer Wekers, is het van tafel? We hebben gesproken over de politieke situatie. En verder kan ik uh, geen mededelingen doen. Ah, meneer Rutte? We hebben over de politieke... Kijk, waar is de auto? Ah, daar staat -ie. Over de politieke situatie en uh, ik doe daar verder geen mededeling over. Meneer Rutte, maak met de zorg over de situatie in uw partij. Nogmaals, we hebben vanavond de politieke situatie besproken... maar ik kan er verder niks over zeggen. Fijne avond. Nou, er zouden meerdere opties op tafel liggen om de regeringsplannen met de zorgpremie aan te passen. Maar het is nog onduidelijk of er al resultaten zijn geboekt. Het topperraad dus daar over de zorgpremie. Een ander pijnpunt voor dit kabinet voor me natuurlijk ook de hypotheeklasten. Maar daar gloort een lichtpuntje voor huizenbezitters. Goedemorgen, minister Blok voor Wonen. Goedemorgen. Nog even terug naar het moment van zojuist. Uh, de zorgpremie. U zat aan de onderhandelingstafel bij de totstandkoming van dit kabinet. U heeft mee onderhandeld. Ja. Um, hoe heeft u dat topberaad van gisteravond opeens uh, ervaren? Um, ik ga daar geen andere dingen over zeggen dan uh, degenen die erbij aanwezig waren. En ik heb mij gisteren voorbereid op uh, het overleg vandaag met de Kamer over hypotheek en de woningmarkt. Ja, dat begrijp ik. Maar, maar u was er niet bij. Vond u dat vervelend bij dat overleg van gisteravond? Dat is logisch. Ik was uh, tot voor kort fractievoorzitter en nam dus aan dit soort van overleggen deel En ben inmiddels minister en uh, verdedig de wetgeving rond mijn portefeuille. En dat ga ik vandaag ook doen. Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat u er wel graag bij had willen zijn. Want u heeft natuurlijk mede onderhandeld. Hè? U heeft het kind mede gebaard, zullen we maar zeggen. Maar een kind gaat ook een keer op eigen benen staan. En uh, voor mij wacht er een nieuwe taak. Ja. Is een oplossing nabij? Uh, heeft u dat gevoel over de zorgpremie? Want het, ik kan me ook voorstellen dat het allemaal niet lang meer moet duren. Hè? Dit, dit gedoe rondom uw partij, rondom het kabinet. Uh, u wilt natuurlijk ook gewoon verder met, met, met uw werk als minister voor wonen. Dat ga ik ook. En ik begrijp ook dat u blijft vragen naar het overleg van gisteravond. Uh, maar zoals u weet, ik was er niet bij en concentreer me vandaag op de woningmarkt. Ja, dus u weet ook niet of een oplossing nabij is eigenlijk. Want u was er ook niet bij, hè? Ja, goed. We gaan naar het, uh, het wonen. Uh, dat zal ook tot uw oplossing zijn, kan ik mij voorstellen. Afgelopen weekend leek uh, het er nog op dat mensen met een huis... met een nationale hypotheekgarantie... hun spaar- of aflossingsvrije hypotheek niet konden meenemen... naar een nieuwe woning vanaf volgend jaar. Want dan zouden ze meteen verplicht moeten beginnen met aflossen. Hè? Zo, zoals de plannen zijn. Daar gaat u nu wat aan doen. Vertel eens wat u gaat doen. Kijk, wat cruciaal is, is dat uh, vertrouwen terugkomt in de woningmarkt, dat de doorstroming weer op gang komt. En uh, daarom vond ik het echt onwenselijk dat mensen die nu een uh, nationale hypotheekgarantie hebben, die eigenlijk niet op de bestaande condities mee zouden kunnen nemen en toen ik geluiden hoorde... Dat uh, daar plannen voor waren, heb ik overlegd met de Nationale Hypotheekgarantie. En gezegd, uh, dat, dat wil ik niet. Ik wil dat mensen die een bestaande hypotheekgarantie hebben... die ook bij verhuizing gewoon mee kunnen nemen. En dat ja. gaan we dus ook doen. Ja. Bij de aankondiging van de maatregel die op 1 januari zou ingaan... kwam er veel kritiek. Hè? Het zou mensen honderden euro's per maand kosten. Ik gaf dat al aan. Um, heeft u daar destijds geen rekening mee gehouden? De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren fors gaan dalen. En bovendien is ook de, eigenlijk de beweging in de, de woningmarkt, enorm afgenomen. Veel minder verhuizing dan in het verleden. Mm -hmm. Starters durven niet zo goed te beginnen. Doorstromers eh, vinden het ook moeilijk om de stap te nemen. Dus eigenlijk iedereen is erover eens dat er maatregelen genomen moeten worden. Al afgelopen zomer heeft een grote van de partijen in de Kamer in het lenteakkoord afgesproken. Laten we bestaande gevallen respecteren, mm -hmm. dat, dat nationale hypotheekgarantie waar we het net over hadden. Maar laten we dan voor nieuwe gevallen de afspraak maken dat die uh, alleen belastingaftrek krijgen. Wanneer er ook echt wordt afgelost op de hypotheek. Zoals dat vroeger eigenlijk ook gebruikelijk was. En die maatregel als onderdeel van een breder pakket gaat dus per 1 januari wat mij betreft in. Oké, okay. gaat dit geld kosten? Dit gaat uh, de schatkist geen geld kosten. Dit betekent dat uh, starters geen aflossingsvrije hypotheek kunnen sluiten. Dus dat kost hun verder geen geld. Maar dat product is voor hen niet meer beschikbaar. Althans, niet Maar ja, de dat kost dan natuurlijk uiteindelijk wel geld. Hè? Ze gaan gewoon meer betalen. Omdat ze gaan aflossen. Ze lossen de lening af en hebben dus aan het eind van de looptijd ook geen lening. Dus ik mm. de stelling meer betalen... Uh, als je puur naar de belastingaftrek kijkt, zou u dat kunnen stellen. Maar um, aan het eind van de dertig jaar is er wel sprake van een schuldenvrij huis. Vaak lopen mensen dan tegen een pensioen. En ik denk nee. dat je dat meer hebt aan een schuldenvrij huis dan aftrek over het verleden. Ja. Ja. Over schulden gesproken. Een andere maatregel die u neemt is het opvangen van problemen bij rechtsschuld, bij de verkoop van een huis. Hoe gaat u Vol. dat doen? We hebben in het een nieuwe maatregel afgesproken, juist ook om die beweging in de woningmarkt op gang te komen. Door de prijsdaling van de afgelopen jaren lopen sommige mensen er tegen aan dat hun huis bij verkoop minder oplevert dan ze aan hypotheek hebben. En uh -huh. dat kan natuurlijk een reden zijn om überhaupt die stap van verhuizing niet te nemen. Om dat probleem op te lossen hebben we gezegd, je mag zo'n restschuld gedurende vijf jaar eh, aflossen, eh, waarbij de rente aftrekbaar blijft. De aflossing mag ook langer duren, maar de renteaftrek eh, krijg je er vijf jaar voor. En dat geeft extra lucht aan deze mensen die daardoor weer kunnen verhuizen. Nou, u bent wel prettig buigzaam op deze manier, op dit dossier. Zouden uw collega's dat in het torentje ook zijn, denkt u? <laughs> nou, de woningmarkt is natuurlijk een van de, van de grote dossiers waar we echt stappen moeten maken, om dat ja. vertrouwen terug te Ja, krijgen. Maar dat geldt voor de zorg ook, hè, denk ik dan. Uh, ja, daar gaat weer een collega minister over. En, eh, ik concentreer me op de woningmarkt, want het is al een voldoende grote klus. Minister Blok, voor wonen, dank u wel voor nu. Graag gedaan. Het is 14 minuten over 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Iets anders. De Koninklijke Maréchauxsee heeft deze week een grote actie gehouden tegen schijnhuwelijken. 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst werden opgepakt in diverse steden in het land. Justitie-specialist Ilan Sluis ging mee tijdens een van de invallen in Rotterdam. We lopen nu naar het huis van de eerste verdachte die zal worden. Ja, Vakker die andere deur. Lopen door een smalle trap. Ik ga hier achter bij het balkonnetje blijven staan. Mevrouw, goedemorgen. Ik laat even het briefje zien. Dan we hebben een machting tot binnentreden op dit adres. En dan is om u aan te houden. Deze mensen gaan u aanhouden. Die bent u, hè? Ja. Prima. Waarom? Ik heb het aangehouden van negen mensen Wat? Deze mevrouw is ooit in het verleden een schijnhuwelijk aangegaan in het Verenigd Koninkrijk. En die is vandaag aangehouden. Michel Flory, teamleider, hoe zijn jullie nou deze mensen op het spoor gekomen? Want een schijnhuwelijk, dat ontdek je niet zomaar. Nee, we zijn gestart met signalen vanuit de 16 over dat heel veel Antillianen vanuit Nederland voor korte duur naar het Verenigd Koninkrijk vlogen en weer terugkwamen. Zonder bagage of wat dan ook. Uh, er zijn wel meldingen van geweest en uh, daaruit is een, uh, een proces opgestart, zeg maar, om een onderzoek te starten. Hoi, hey, de wijkagent, door even open. Marius Zee, samen met de wijkagent. Ik kom even bij je binnen. Ben je net wakker? Deze mensen gaan je aanhouden. En dat is voor mensensmokkel. Ja, mensensmokkel, zo heet dat in de wet. Als je een beetje mee zit ben je met een uh, uurtje of zes weer terug. Ja, Ja, heb je een jas? Nou Michel, net de tweede aanhouding achter de rug. Dat ging soepel hè? Dat ging heel soepel, ja. Nou, bestond bij mij de indruk in ieder geval dat het voornamelijk gaat om Antilliaanse vrouwen die trouwen met Nigeriaanse mannen. Maar dit blijkt in dit geval dus niet zo te zijn? Nee, dat is absoluut niet zo. In ons onderzoek hebben we gezien dat het eigenlijk zowel mannen als vrouwen betreft. Percentages kan ik niet zeggen, maar het gaat ongeveer wel een beetje gelijk op. Mark de Souza van de UK Border Agency in England, van Manchester. U deed je eigen investigation over in England, yes. in Great Britain. Wat kind of investigation was dat? Ik ben een detective sergeant van Manchester... die werkt met de UK Border Agency. And ja, de Engelse rechercheur de Souza vertelt dat ze keken naar West-Afrikanen... die aanvragen deden om ingezetenen van Groot-Brittannië te worden. Ze gebruikten Nederlandse paspoorten om die aanvragen te ondersteunen. In dit current economic climate. Het uh, was having a massive impact on the UK. Volgens de Sousa heeft dat in deze economische tijden grote gevolgen. De Deurs kreeg ineens recht op gratis gezondheidszorg, uitkeringen en het onderwijs. It was just like a normal marriage. Yes, they go to the vicar to register. Het zag eruit als een normaal huwelijk, zegt de Sousa. Maar in sommige gevallen hingen de kaartjes nog in de pakken en de jurken en zaten de zakken nog dicht En ze deelden letterlijk hun bruidsjurk. Ik, ja, ik kan er aan draaien wat ik wil, maar deze, deze kant doet hij niet. Alfa, kom eens uit voor Charlie 1. Charlie 1? Politie, kunt u open doen? Mag ik weten hoe even de zaak het gaan. Ja, ze moet even... We gaan, we gaan een haar afnemen bij het politiebureau, het hoofdbureau. Over een mensen smoken maar ik heb haar eventjes nodig, dus ik wil weten waar ze is. Wij zijn er nu niet. Nee, maar waar is ze nu dan? Nee, dat bij wel de opvang? Ja. En waar is de ze daar? Nee, ze heeft hem een zoon gebracht. Ja, er is een klein kindje van uh, ongeveer een maand oud met een slangetje uit de neus. Die houdt geen, geen voedsel binnen. En die moet uh, nu naar het ziekenhuis om uh, gebogen te worden en uh, kijken wat er aan de hand is. En wat is nu de oplossing dan? De oplossing is dat we wachten tot een vrouw uh, die wij zoeken thuis is. Dat zou ongeveer een half uurtje kunnen duren. We gaan een afspraak met haar maken dat ze ze kan melden op het politiebureau. Zodat ze nu met, uh, met de kleine naar het ziekenhuis kan. Als dus jij voor mij even een telefoonnummer hebt. Was je al, uh, een astrologie? Ja, dan hoeft ze nu niet aangehouden te worden. komen ze gewoon naar huis, want die baby is belangrijker op dit moment. Ja, ja? toch? Ja, zeker nou, dat bedoel ik. We waren zozeer verwacht dat deze laatste verdachte... en enkele anderen die niet thuis waren zich later alsnog melden op het bureau. Daar zullen ze worden aangehouden en verhoord. Later deze ochtend hoort u nog een interview... met de landelijke officier Mensensmokkel, Warner ten Kater. En in het Radio 1-journaal straks... het Belgisch leger wordt met plakband bij elkaar gehouden... stellen officieren in een zeer kritisch rapport. Wordt u zo. Eerste verkeersinformatie, John Sohoka. Hoe is het op de weg? Uh, nou, probleem in de regio Rotterdam. Daar op de A15-europoort richting Rotterdam... daar zijn tussen knoopend en Rotterdam-IJsselmonde... drie reisstoken afgesloten. Er is een vrachtwagen stilgevallen die lekt daar uh, diesel. En uh, daar staat er ook een file op de A29 richting Rotterdam. Daar staat voor knoopend twee kilometer. Dit is het NL. OS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. New York krabbelde net weer op na de storm Sandy... die vorige week dood en verderf zaaide. Totdat gisternacht opnieuw een storm over de stad trok... en weer voor grote problemen zorgde. Correspondent Wouter Zwart is in New York. Wouter, vertel, hoe is het daar nu? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat de problemen nu lang niet zo groot zijn als die ja, nou ja, ramp, kunnen we toch wel noemen, van uh, Sandy. Het vervelende is wel nu dat de autoriteiten de afgelopen dagen zo druk bezig waren om die laatste paar honderdduizend mensen die nog geen stroom hadden, om die nu weer aan te sluiten. Maar die nieuwe storm, ja, die heeft juist weer tienduizenden extra mensen in het donker gestort, ook mensen... Die net hun stroom weer terug hadden. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon cru. Nou, tel daar dan ook nog bij op dat er een flink pak sneeuw is gevallen gisteren. In bepaalde gebieden in no New York en ook in Connecticut. Ja, Dan heb je alles bij elkaar opgeteld. Dat natuurlijk een buitengewoon ongemakkelijke situatie weer voor de mensen. Ja, en jij bent in een, een van de getroffen wijken geweest. Wat heb je daar gezien? Wat heb je aangetroffen? Ja, ik ben uh, gaan kijken in Rockaway, dat ligt onder Brooklyn, um, aan de kust. Dat is echt zo'n plek waar de zee flink heeft huisgehouden toen tijdens uh, Sandy. Rockaway is uh, sowieso geen voortuinlijke plek. Uh, er is vrij veel armoede daar, sociale huisvesting, criminaliteit. Nou, heel veel van die mensen die zitten dus al niet in een goede situatie. Nu zijn hun huizen ook nog beschadigd. Of de flats waarin ze wonen, die zitten dus al... 11, 10, 11 dagen zonder stroom, zonder licht, zonder warmte. bij temperaturen die s'nachts uh, onder nul komen. Nou, hoewel de autoriteiten uh, echt nu wel, ik heb het zelf ook gezien, hard werken om overal noodaggregaten neer te zetten bij die flats. Is het toch wel in de ogen van heel veel van deze mensen. Te laat. Er is veel boosheid over wat ze daar ja, toch een beetje de dis desinteresse noemen van uh, de autoriteiten voor de kleine man, voor de arme Amerikaan. Waarom heeft Wall Street wel stroom? Waarom heeft Manhattan wel stroom? En wij 10, 11 dagen na Sandy nog steeds niet. En, en hoe houden die mensen zich warm? Nou ja, ze proberen het nu. Ze hebben uh, wat dekens gekregen. Sommigen die proberen uh, zelf uh, gastankjes te stoken in hun, uh, in hun uh, huiskamers. Uh, ik merk dat er nu langzaam maar zeker wel een aantal mensen aangesloten worden op die noodaggregaten. Maar dan hebben ze uiteindelijk wel elektriciteit. Maar dan blijkt bijvoorbeeld toch het licht het weer niet te doen. Dus er blijven heel veel moeilijke situaties daar. En ja, dat merk je verder in de stad van de storm en de nasleep. Hoe is het bijvoorbeeld met de benzine gesteld? Want er waren ook problemen mee. Absoluut, absoluut. Burgemeester Bloomberg heeft zelfs nu een noodmaatregel afgekondigd... waarbij uh, alle auto's in New York op een soort benzinerantsoen komen te staan. Omdat er simpelweg niet genoeg benzine is. Waarom niet? Uh, er wordt heel veel natuurlijk gehamsterd nu door mensen die bezorgd zijn... maar ook door de storm Sandy zijn er heel veel toevoerwegen uh, geblokkeerd geraakt. Ook delen van havens zijn beschadigd geraakt, dus niet veel uh, benzine kan ook uh, naar deze plekken toegebracht worden. Wat is het rantsoen? Dat betekent eigenlijk nu dat auto's met nummerborden eindigend op een even nummer alleen nog maar kunnen gaan tanken op even dagen. En met oneven nummers op oneven dagen. Uh, vandaag is het dan uh, de negende volgens mij. Hè? Dus met het nummerbord uh, daarop eindig mag je gaan tanken. Dat mag ik gelukkig ook. Zoals je weet woon ik in Washington. Dus hopelijk kan ik morgen weer tanken en dan kan ik van New York naar Washington gaan rijden. Dat hoop ik met jou. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit New York. Het is negen minuten voor half acht. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. Meino Remmers, nog altijd in Dronten. Heb je het koud, Meino, of niet? Aan de Hanselijn. Ik, nou, ik vind het wel een beetje frisjes. Ja, ja, ik, hoor maar ja een beetje. ik kan het een beetje. Ik kan het station nog niet op, want het is nog niet open. De aannemer legt het de ha uh, laatste hand aan. Dus zijn wij even, want zolang de treinen niet rijden... moet hier iedereen nog met de bus. Dus hebben wij onze bus naar het busstation in het centrum van Dronten gereden. Om uh, onder andere bij lijn 147 maar eens even te vragen... of ze straks de trein nemen. Ja, dat zou ik denk ik wel willen pakken, ja. Moet eigenlijk wel. <laughs> want uh, dit is lijn 330 naar Zwolle. Ja. Hoe lang doe je er dan over eigenlijk, met de, met de bus? Drie kwartier, half uurtje. straks? Ja, ik denk rond een kwartiertje, twintig minuten. Dus het scheelt wel? Ja, maar ik heb het wel gehoord dat het wel wat duurder wordt. Dus dat valt wel weer een beetje tegen. De trein duurder is dan de bus? Ja, dat wordt dan weer duurder. Ga je doen in Zwolle? Ja, ik ga naar school. Welke school? Deltje een college. Wie pakt er nog meer over een maand de trein? Nou, ik ga ook de trein pakken. Naar, uh, het, ja, het gaat sneller en ben ik sneller op school. En dan kan ik langer uitslapen. De bushalte waar Connection Lijn 330 nu dus nog naar Zwolle rijdt. Via Kampen en Kampen-Zuid. Maar over een maand dan rijdt de Hanselijn. Station al gezien? Uh, ja, mooi. Gaat ja, de rest die hier staat ook uh, de trein pakken binnenkort? Uh, ja, ik ga ook de trein nemen. Ja? Ja. Dat wordt een lege bus in de <laughs> Ja, dat denk ik ook. Maar de trein is gewoon sneller. Dus het gaat makkelijker. Je moet alleen wel eerst naar het station. Maar... Ja, nee, nou ja, voor mij is het heel dichtbij, maar vijf minuutjes, want ik woon daar om de hoek dus. dus. Jullie zijn wel benieuwd naar die, uh, naar die lijn? Ja, dat wel. Ik hoef niet mee. Nee, zeg het wordt wel een lege bus, denk ik. Heb je binnenkort als de trein. Uh... Uh, nou ja, goed, zodra de treinen gaan rijden, dan vervallen de bepaalde lijnen. In die zijn van de 33, de 140 en 143. De buschauffeur zonder, zonder buslijn? Uh, in dat geval wel. Alleen er worden weer vervangende uh, lijnen voor geregeld. Okay. Je, gaat op, je gaat ergens anders heen rijden. Ja, inderdaad, het is niet van dat je zonder werk komt te zitten in ieder geval. Gelukkig maar in deze tijd. Voor ons wel, ja. ja. Dus toch wel blij met de Hanselijn? Uh, blij durf ik niet te zeggen. Oh. Voor de vele chauffeurs, zeg maar. Want ik uh, bedoel van onze uitzendkrachten, zeg maar, die, uh, die moeten wel een andere baan gaan zoeken, zeg maar. Conducteur worden? Zou kunnen zo zou kunnen, maar dan moeten ze denk ik meer treinen laten rijden. Zek, ik hou de bus alleen maar op, dus ik stap weer gauw uit. Ik blijf in Dronten. Ga je naartoe? Ik ga nu naar Zwolle. Oké, okay, naar Zwolle. Vooruit dan maar. Ja, en daar ging hij, de chauffeur van de busmaatschappij Amor... Prachtige naam voor een bus. Als dat geen date oplevert op de heenreis... dan weet ik het niet meer. Uh, wij gaan weer terug naar station Dronten... waar wij uh, de machinist gaan ontmoeten... die alle andere machinisten aan het proefles geven is. Want je moet die nieuwe lijn wel inrijden. En daar worden dus honderden ritten voor gemaakt. Zonder passagiers, maar wel om precies te leren waar alle seinen staan. Dat lijkt mij nog een hels op de Hanze-lijn. Mijn remmers en de liefde in Dronten. Door naar België politieke verwaarlozing, non-beleid, onwerkbaar hoge personeelstekorten en sterk verouderd materieel. Belgische generaals en officieren schetsen een droevig beeld over het leger van onze zuidenburen in een keihard rapport. Correspondent Joris van Poppel. Joris, je hebt het rapport gezien, Nou, uh, mm. dat klinkt inderdaad uh, pijnlijk. Wat staat er allemaal in? Ja, het is pijnlijk. Het is echt een hele waslijst. Het materieel is aftans, schrijven de officieren. Het is opgelapt, hangt met spuug en plaktouw aan elkaar, zoals ze dat hier dan zeggen. Uh, het gaat maar door. De F-16's moeten dringend vervangen worden. De Leopard-tanks, die lopen op hun eind. Er is te weinig personeel. De gevechtsenheden zijn onderbemand. De vuurkracht van sommige eenheden staat op het niveau van de jaren 50, schrijven ze. En het allerergste is dat de minister van Defensie er blind voor is en geen visie heeft. Forse klachten dus van de officieren hier. Mm, hoe is dat rapport gevallen, bijvoorbeeld bij de minister? Nou, de minister die kan het eigenlijk wel waarderen. Die zegt, oh. uh, ja, die zegt, het, het komt me eigenlijk wel goed uit. Hij zit midden in begrotingsbesprekingen in België hier. Er wordt weer nog meer bezuinigd. 4 miljard op, op de, voor de begroting van volgend jaar zoeken ze. En het leger zal ook weer nog meer moeten bezuinigen. Dus hij kan dit rapport ge gebruiken om op tafel te slaan. Uh, om te zorgen dat hij misschien net iets minder hoeft te bezuinigen. Maar goed, het is... Tegelijkertijd ook wel heel pijnlijk natuurlijk voor hem. Maar ja, veel Belgen weten, dit is niet, het is niet de eerste keer dat zo'n rapport uh, verschijnt. De vakbonden die zeiden ook al, ja, dit is allemaal heel erg. Maar dit wisten we eigenlijk allemaal al. Dat er soms te weinig kogels zijn bijvoorbeeld. Dat er uh, de grote kazernes uh, nou ja, soms meer bouwvallen zijn dan echte kazernes. Ja, de staat van het Belgisch leger, weet iedereen hier, is niet, nou ja, niet de opperste staat van paraatheid, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, dat is een vrij nonchalante reactie van de minister, die, die wordt hier toch, neem ik aan, ook op aangesproken? Nou, nee, dat uh, niet echt. Uh, kijk, de, de, deze verhalen zijn al voor een deel uh, bekend. Uh, het, het, het meest pijnlijke uh, is natuurlijk dat die officieren zeggen dat uh, de minister van defensie geen visie heeft. Daar moet hij met een antwoord komen. Nou, dat doet hij wel. Daarvan zegt hij: uh, die officieren, die leven nog een beetje met hun hoofd in de, in de koude oorlog. Die willen vooral meer vliegtuigen, meer tanks, om zo de landsgrenzen van België te, te verdedigen. Maar een modern leger, zegt deze minister van defensie, een modern leger dat hij aan het bouwen is, uh, dat heeft andere zaken nodig. Dat moet het veel meer zoeken in samenwerking met buurlanden, met Nederland. Bijvoorbeeld om samen materieel te kopen. Dat is goedkoper, beter. En, en je vermijdt natuurlijk een beetje dat spuug en plakto. Mm. Nou ja, dat is uh, wat de minister van Defensie, zo ziet hij het. En die officieren die zeggen, nou ja, we hebben gewoon onvoldoende materieel. Onvoldoende kogels soms. Uh, daar moet dringend iets aan gedaan worden. Ja, maar dit leidt verder niet tot onrust in het leger, of wel? Wat denk jij? Nou ja, die, onrust, die onrust is, is er al aan. lang natuurlijk, ja. omdat ze met, met dat pacto in, in de gang zijn, aan de gang zijn. Maar voor de minister van Defensie leidt dit ongetwijfeld niet tot politieke problemen. En uh, ja, hij kan er juist ja, zijn, uh, zijn voordeel mee halen natuurlijk, mm. aan de onderhandelingstafel... om toch, proberen, toch te proberen die bezuinigingen voor Defensie wat af te zakken. Joris van Poppel vanuit uh, Brussel. Dankjewel, Joris. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel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 VVD en PvdA passen zorgpremieplan aan. Hun protest in Drenthe om stankoverlast. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. VVD en PvdA passen hun omstreden zorgpremieplan aan. Bevestigde bronnen binnen beide partijen aan de NOS. Gisteravond was er overleg tussen PvdA-leider Samson, premier Rutte... en de ministers Asscher, Dijsselbloem en Schippers... en staatssecretaris Wekers. Maar ze wilden na afloop niets kwijt. We hebben gesproken over de politieke actualiteit en op dit moment kan ik verder geen mededelingen doen. We hebben gesproken over de actuele politieke situatie en voor de rest uh, heb ik daar uh, geen mededelingen. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de twee regeringspartijen met spoed zoeken naar oplossingen voor de zorgpremie en dat daarvoor verschillende opties op tafel liggen. Bij een grote actie tegen schijnhuwelijken... heeft de Sousé de afgelopen week 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt. De verdachten reisden vaak naar Groot-Brittannië en trouwden daar met Nigerianen... die zo een verblijfstatus in Europa kregen. De Cubaanse autoriteiten hebben de prominente blogster Joani Sanchez opnieuw opgepakt. Ze demonstreerde met een aantal andere activisten voor een politiebureau in Havana... Ze willen dat een groep medeactivisten wordt vrijgelaten. Sanchez is een wereldberoemde blogster. Haar berichten worden in zeker tientallen vertaald, waaronder het Nederlands. In Argentinië hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de regering van president Kirchner. Ze zijn woedend over de hoge inflatie, de toenemende criminaliteit en de corruptie. Toch ging er in de hoofdstad Buenos Aires het er relatief rustig aan toe, zegt correspondent Kees Elenbaas. Het is heel rustig verlopen hoor en het begon ook redelijk rustig aan het eind van de Argentijnse middag. Maar het zwol aan na acht uur Argentijnse tijd toen de winkels daar dicht gingen en bewijs dat het vooral de middenklasse is geweest. Uh, niet alleen in Buenos Aires was het zo, maar ook in alle andere grote steden van Argentinië was dat het geval. Argentijnse middenklasse de, verwijt de linkse president dat hij alleen voor de armen opkomt. Ook willen de betogers niet dat Kirchner de grondwet verandert... zodat ze nog een termijn kan aanblijven. Een enorme stank in de Drentse dorpjes Wijster en Drijber. Het stinkt er naar rottende kadavers van een slachtafvalverwerker. Sinds gistermiddag blokkeren daarom tientallen omwonenden met tractoren en karren... de toegang tot het bedrijf, omdat ze die stank zat zijn. Het zijn kinderen in Drijber op school die ook zeggen tegen de juf... juf, mogen we binnen blijven in het speelkwartier, want het stinkt buiten zo. En als je daarin zit, dat, dat is, is zo'n gore lucht. En als het echt goed gaat, dan stinkt het er ook in het hele huis. We willen hier leven en we willen in goede harmonie met onze buren leven. Maar wat als hier geflikt wordt door deze stinkzooi, dat kan echt niet. Ja, nieuws met een luchtje. De burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe heeft de slachtafvalverwerker... nu vier weken de tijd gegeven om het stankprobleem op te lossen... Als dat niet lukt, dan volgt daarna elke week een boete van 50.000 euro... tot een maximum van 200.000 euro. En de gemeenteraad in Den Haag heeft ingestemd... met de bouw van het omstreden Dans- en Muziekcentrum op het Spui. Het Spui Forum moet in 2018 af zijn. En het gaat 180 miljoen euro kosten. Bijna 70 van de Hagenaars is tegen de bouw. Ze vinden het Spui Forum veel te duur. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het bewolkt en zo goed als droog. Ook vanochtend blijven we te maken houden met veel bewolking. Vanmiddag komt voorzichtig de zon tevoorschijn en de temperatuur stijgt naar zo'n 11 graden. De wind rijdt van zuidwest naar zuid en is overwegend matig van kracht. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later op de avond en vannacht regent het van tijd tot tijd. Morgen wordt een overwegend bewolkte dag. Overdag blijft de neerslag beperkt met plaatselijk wat lichte regen... maar in de avond trekken vanuit het westen buien over het land en neemt de neerslag toe. Er staat iets meer wind en het wordt ongeveer 12 graden. Zondag volgt een lichte weersverbetering en laat de zon zich af en toe zien. De kustprovincies maken kans op een bui... maar in de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog. Aan de temperatuur verandert weinig, met maximaal van 10 of 11 graden. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft. Namelijk het gevoel van een Audi met het S-Edition pakket. Met S-Line, Xenon Plus, navigatie, lichtmetalen velgen en nog veel meer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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Daar zijn tussen Knoopend en Rotterdam-IJsselmonden drie rijstroken afgesloten. Komt er een ongeluk? Er is ook een vrachtwagen bij betrokken en die lekt nu diesel. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A29 richting Rotterdam. Daar staat tussen Afwet Oud-Beierland en, Oud en Knoopend 6 kilometer. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Huizenbezitters die nu al nationale hypotheekgarantie hebben... krijgen na 1 januari toch niet te maken... met een sterke stijging van de woonlasten als ze gaan verhuizen. Want het kabinet uh, was van plan om mensen met NHG... die willen verhuizen dat uh, alleen zouden kunnen doen... als die werd omgezet in een annuïteitenhypotheek. Dat zouden dan honderden euro's per maand kunnen kosten. Maar minister Blok, voor wonen... Um,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 En het zou een miljoen mensen raken die nu NAG hypotheek hebben... en die straks die hypotheek niet mee kunnen nemen. Terwijl dat voor mensen zonder NAG wel het geval is. Mm -hmm. En wat zou ze dat gaan kosten? Ja, dat, dat werd al gezegd, honderden euro's per maand. Want je moet je, je lopende hypotheek, dat is vaak een spaarhypotheek... of een deel aflossingsvrij, dat moet je dan beëindigen... Dat kost een hoop geld en dan moet je een nieuwe hypotheek afsluiten. Die is dan uh, dat is een annuïteitenhypotheek, die is altijd een stuk duurder. Dus je schiet op twee manieren schiet je erbij, bij in en dat, dat scheelt je honderden euro's per maand. Plus een stuk uh, verlies van wat je in het verleden al hebt opgebouwd aan, uh, aan spaarhypotheek. Mm -hmm. Er is ook een nieuwe maatregel die het nieuwe kabinet uh, terugdraait in korte tijd. Wat, wat vindt u van dit beleid? Ja, nou ja, het toont aan dat het, dat het beleid is onderdacht. Er zijn een hoop maatregelen die, uh, die botsen. Er is, er, er, dit is er eentje, we hebben er nog één. Dat is de, het uh, plan dat je uh, vanaf 1 januari, als je een restschuld hebt, dat je de rente vijf jaar mag aftrekken. Nou, dat, dat klinkt heel aardig als een cadeautje, maar het is eigenlijk een beperking, want in de oude situatie mocht het dertig jaar. Maar dan krijg je nu, um, en dat horen we ook echt aan de telefoon van mensen, die, uh, die zeggen, ja, dan moet ik dus wachten tot met het verkopen van mijn huis tot uh, na 1 januari. Want anders mm. komt het daar niet voor in aanmerking. Terwijl ik een koper heb die heeft haast, want die wil eigenlijk voor 1 ja, januari ja. kopen, want die zit, zit nog in de oude situatie. Nou, ook weer een voorbeeld, er is niet over nagedacht en het vertrouwen. Dat, uh, dat de woningmarkt hiermee uh, weer rust krijgt en weer vooruit kan. En dat is wat het kabinet zo, zo heeft benadrukt: dat dat weer terug moet komen. Ja, dat ja, krijgt hier een duwde de verkeerde kant op, want we zien ja. dat het verkeerd is. Maar er wordt ook gezegd: er moet even een klap gegeven worden op die woningmarkt. Er moeten beslissingen worden genomen. Dat, dat is gedaan. Goed, er wordt nu dan weer een deel van teruggedraaid. Maar uh, in algemene zin is, is dat toch wel de opvatting dat er in ieder geval iets moet gebeuren. Bent u het daarmee ja. eens? Ja, zeker. Er zeker, er moet zeker iets gebeuren. En een, een heel goed uh, besluit is al om nu eindelijk eens een minister van Wonen te benoemen. Mm -hmm. En meneer Blok, daar zijn we ook echt blij mee. Um, en we hopen dan ook echt dat daar uh, constructief en goed doordacht beleid uitkomt. Wat nu. Um, op 1 januari ons te wachten staat, is helaas niet constructief en goed doordacht. Dat zijn allemaal maatregelen die door verschillende ministeries op verschillende momenten zijn genomen. Waar de regie, waar het overzicht ontbreekt, en dat komt wel allemaal op het bordje van de consument. Ja, en dan krijg je wel, wel duidelijkheid, maar de uitkomst van alle rekensommetjes is zwaar negatief. De huizenprijzen gaan nog veel verder omlaag. Nou, Dan denken veel starters van, nou dat is goed, dan kan ik een huis kopen. Helaas is dat niet zo, want ze kunnen ook veel minder lenen. En dan krijg je ook echt de situatie dat... De huizenprijzen dalen, leidt tot enorm vermogensverlies. Er komen wel tot een miljoen mensen die onder water staan met hun hypotheek. En als die dan een huis verkopen, ja, dan hebben ze een restschuld. Maar dat, dat gebeurt ons niet. Dat overkomt ons dan niet als een soort vreemd natuurverschijnsel. Maar dat, dat hebben we echt helemaal zelf in de hand. Dus daarom zitten we als, als Vereniging Eigen Huis zo bovenop. Om te zorgen dat het op, op, op dit moment niet al helemaal ontspoort. En heeft u al contact gehad met minister Blok van Bodem? Want hij lijkt wel wat, wat buigzaam. Er valt misschien wel wat te halen bij. Of wat meer te halen wellicht. Ik hoop het wel, ja. Want, maar heeft u contact uh, gehad al of niet? Uh, we hebben contact gehad kort. Hoe um, was dat? Um, nou, dat was alleen toen de mededeling uh, een paar dagen geleden dat. De, de NAG toen nog niet zou worden veranderd, dus gelukkig uh, is dat nu wel zo. Dus de minister getuigd van realiteitszin, uh, daar, daar zijn we blij mee. Um, maar het is natuurlijk wel iets dat, dat nu toont het wel aan dat in een paar dagen tijd is minister Blok al verrast door, door twee, drie dingen die, die hij niet wist uh, of niet, niet kende toen, nee. uh, op het moment dat hij minister werd, maar nee. die, die hij wel alweer moet, uh, moet corrigeren. Dat is gewoon een slecht... ...teken voor, uh, voor dit kabinetsbeleid. En dat, uh, ja, daar, daar schrikt iedereen van. En dat proberen we vanuit de consumentenpositie... Uh, ...dan zo goed mogelijk uh, uh, en zo snel mogelijk te repareren. Ja, er gaat veel telefoontjes, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Uh, normaal uh, loopt dat al uh, flink op. Maar nu in deze tijd, juist er een druk wordt gezet... ...van koop nog voor mm. 31 december een, een huis... Um, en andere mensen die dat, of een heleboel mensen die dan zich afvragen of ze daarmee niet hun hoofd in een strop steken die ze nog niet eens zien hangen. Um, die bellen ons op, hè. De, de, de startersleningen die, die zijn aangekondigd. Of er is aangekondigd, er komt hulp voor, voor starters. Nou, er zijn startersleningen. Maar de organisatie SVN die die uitgeeft, die heeft ook gezegd. Ja, het is zo onduidelijk, we kunnen onze klanten dat niet aandoen. We stoppen er nu al mee. Dus ja. op 15 november. Nou, en dat, dat zijn allemaal van die signalen van ondoordacht beleid. En dus ze hebben gezegd, stel het een jaar uit. Nee, maar dat is duidelijk, tekenen, meneer De Laporte. Ja, ja, dat is helder. Uh, het beeld is me duidelijk en u wordt plat gebeld. Ik hoor het al. Hans André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis, over de woonplannen van het uh, kabinet. We gaan gauw door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Hey, goede boord, zeg. Ja, ik ging er gisteren voor zitten, de PSV. Ja. En gelukkig mocht ik naar bed uiteindelijk, want het was vreselijk. Het was een hele, hele, hele, hele droevige avond voor het Nederlands voetbal. Het begon inderdaad met PSV in Zweden. En natuurlijk, er waren een aantal mensen niet. En natuurlijk, het veld was niet geweldig. Maar ja, dan wordt er een soort beroep gedaan op andere soortige eigenschappen. Als karakter en gewoon willen winnen en dergelijke. En dat was ver, ver te zoeken. 1-0 nederlaag tegen AIK Solma. Je moet het echt altijd even opzoeken, deze club. Dat je het goed blijft uitspreken. Maar de werkelijkheid is zo. En uh, ja, PSV moet zich toch echt een klein beetje schamen over dat resultaat toen dachten we, nou ja, dan maar Twente. Die moesten winnen van Levante. Uiterst irritant ploegje overigens, die al gingen liggen... als er een tegenstander binnen een straal van vijf meter om je heen kwam lopen. Dus dat maakte de wedstrijd ook niet leuker. Maar de grootste schuldige was toch Twente zelf. Die totaal niet bij machten waren. Echt totaal machteloos voetbal. Geen moment het idee dat Twente een goal kon gaan maken... of die wedstrijd kon gaan winnen. Dus eh, ik hoopte nog zo mooi op zes punten gistermorgen. Mm -hmm. Maar eh, het is er één geworden. En de, de situatie is er niet mooier op geworden. Nee, wat, wat, wat denk jij? Hebben we nog een Nederlandse ploeg in het uh, voetbal in Europa na de winter? Nou, als je realistisch kijkt, dan kan je eigenlijk zeggen... ook al is het in theorie nog mogelijk... dat Twente vrijwel uitgeschakeld is door dit uh, gelijke spel. Want die moeten zelf twee keer gaan winnen... en dan moet dat Levante uh, geen punten meer ongeveer halen of maar één punt. Nou, die kans is vrijwel nul. Want Hannover is al geplaatst in die pool. PSV staat zelfs vierde nu in een pool van vier. Staat ook onder dat zonder. Maar merkwaardigwijs hebben die het nog wel in eigen hand. Als PSV twee wedstrijden wint... dan kun je allerlei theoretische varianten lossen... Laten. Maar dan zijn zij door in die pool. Maar goed, daar zit bijvoorbeeld Napoli uit bij. Napoli wat eerst met een heel zwak team speelde, maar gisteren weer eens even zijn sterkste team had opgesteld met 4-2 won in die pool. Vier goals van uh, het fenomeen Cavani. Uh, kortom, die kansen zijn ook niet groot. En dan kom je merkwaardigerwijs uit dat misschien Ajax uh, als enige in die uh, Champions League als derde misschien met die twee punten voor Manchester City zou kunnen overleven. En dat is eigenlijk, de club die het zwaarst geloopt heeft, zou het dan misschien nog redden. Je ziet er raar beeld, hè, de ploeterend in de nationale competitie, relatief redelijk toch in dit zware internationale veld. En omgekeerd Twente en PSV zo superieur in de competitie en zo slecht internationaal. En op lange termijn, op korte termijn is het nog niet zo erg, maar is zo'n heel slecht jaar voor Nederland uh, wel desastreus, want je krijgt punten en je krijgt een Europese ranglijst. Maar goed, dat is nog geen acuut probleem. Maar het Nederlands voetbal uh, doet het niet goed. En de penningmeesters overigens van Twente en PSV zullen ook niet blij zijn, nee, want de nee. Europa League is niet echt winstgevend in de deze fase, dus eh, kortom kommer ik wel. Zo is dat. Tom van den Hek, dank je wel weer. Blijkt de huizenmarkt wel. Ja, ja, ja. ja. Dank <laughs> voor het aansluiten. Joehoe, <laughs> hoi. hoi. <hums> Straks de hoofdredactie van de krant Metro... biedt excuses aan voor een column van gisteren... waar heel veel ophef over ontstaan is... en zelfs bedreigingen over zijn geuit. Hoort u zo meer over. Eerst naar de weg, Johnson Hoka. Probleem in de regio Rotterdam. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar zijn tussen Knopentvaanplein en rotterdam IJsselmonde drie rijstroken dicht. Komt door een ongeluk. Er is een vrachtwagen bij betrokken en die lekt nu diesel. Hij heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A29 richting Rotterdam. Daar staat tussen Afrit Oud-Beierland en Knopentvaanplein 6 kilometer. Rijdt u nog in de regio Berg om Zoom. Dan kunt u het beste omrijden via Dordrecht. En diezelfde A15 beland vanuit Gorkum richting Rotterdam. Daar staat 3 kilometer bij Hardingsveld. Giesendam. en daar is één reis ook dicht. En een korte op de A28 naar Utrecht, daar staat bij Leusden twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor acht. Voor velen ging columnist Luc Koelman in Metro gisteren te ver. In zijn stuk wekte Koelman de suggestie dat hij Mariske Orban de Haas... van het Katholiek Nieuwsblad was. Uit haar naam schreef hij een brief aan de ouders van de gepeste Tim Ribberink... De jongen die ondanks zelfmoord pleegde. Als uh, pseudo, Orban de Haas, stelde hij dat de uh, moeder te weinig had gedaan... om haar zoon af te helpen van zijn homoseksualiteit. En dat uh, zelfmoord zondig is. Hoofdredacteur van Metro is uh, Robert van Brandwijk. Meneer van Brandwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, is het inmiddels? Bent u een beetje bekomen van alle ophef rond de column? Uh, het reed nog wat na, maar uh, het, uh, ja, de ophef van gisteren is wel wat uh, gaan liggen. Ja. Ja. Um, wij begrijpen dat uh, mevrouw De Haas bedreigd zou zijn. Ondergedoken zit ook vanwege de kolom. Uh, we hebben dat nog niet bevestigd gekregen trouwens. Wat vindt u daarvan en wat heeft u daarover gehoord? Uh, nou, ik heb hetzelfde gehoord als u, uh, denk ik. En uh, ja, als dat zo is, dan, uh, dan is het natuurlijk uh, heel vervelend om het zacht uit te drukken. Ja. Ja. Heeft u de kolom gelezen? Vind ik een beetje door. Uh, ja. De vorm van de kolom. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. En uh, omdat het natuurlijk een, in de vorm van een brief uh, van mevrouw De Haas is, <coughs> uh, en zeker op internet als zo'n uh, stuk uh, naast alle andere artikelen staat, dan, ja, dan uh, is het onderscheid tussen een kolom en een artikel uh, wel heel dun, natuurlijk. Hm. Ja. Heeft, heeft u de kolom gelezen voordat u hem publiceerde? Nee, want ik, heb, uh, uh, ik ben de laatste twee weken niet op de krant geweest vanwege andere redenen. Dus uh, ik heb uh, pas gisterochtend uh, de column gelezen. Had uh, toen, uh, toen een eindredacteur de column gelezen voordat hij gepubliceerd is? Ja, ja, lezen altijd uh, twee eindredacteuren de column. Ja. En die waren het met de inhoud en de manier van schrijven wel eens? Uh, nou, in ieder geval uh, vonden ze dat die column uh, kon. Dat gaat het, uh, bij columnisten uh, gaat het natuurlijk wel. Uh, die hebben meer vrijheid dan een uh, dan een redacteur. En voordat je een column weigert, ja, dat, is, dat, is, dat, dat gebeurt niet uh, vaak. Mm -hmm. En uh, nou, de afweging is gemaakt dat dit uh, kon. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk is het toch een onderschat hoe, uh, hoe vers uh, deze zaak is. En uh, uh, ja, zo is het uh, gekomen, zo is het hier in de kant gekomen. Ja, want als u hem nu terugleest, die column, wat denkt u dan? Had u hem dan gepubliceerd? Ja, dus ik kan was stoer geroepen. Ik zou me hebben geweigerd. Uh, ik heb op die dag uh, hem niet gelezen en uh, ik, uh, uh, ik, misschien dat ik uh, dat ik met de auteur nog even contact had gehad. Met Luc Koolman. Ja. Uh, en. Uh, ja, wat er dan gebeurd zou zijn, dat weet ik niet. Maar ik, ik kan niet zeggen, van, ik zou nou, ten alle tijde geweigerd hebben. Ja, um, ook de familie van Tim Riberink um, is ja, wat ontzetter over. Hè? Heeft u contact met ze gehad? Nou, ik, niet omdat ik gisteren niet... Ik heb wel... Uh, mensen op de krant hebben wel contact gehad met, uh, met een familielid. Uh, toen ik dat hoorde, maar dat is eigenlijk het eerste wat ik van de commotie hoorde... heb ik uh, besloten om die van uh, van onze site af te halen... Mm. Met erbij een, een uitleg. En ik heb uh, in een samenspraak met de IJderdagje ook besloten om uh, vanmorgen een, uh, uh, een excuus in de krant te zetten. Uh, zeker aan de familie. Zeker aan de familie. En, en ja, u heeft. En ik heb Luc Koelman gevraagd uh, of hij. Uh, uh, wilde uitleggen wat hij, uh, ja, wat hij met de column bedoelde. Ja, ja, dat ja. Heeft hij, ik heb dat gelezen en hij probeert dat uit te leggen. Um, hij, hij blijft eigenlijk wel achter de inhoud staan. Hij betreurt alleen dat ja, de column misschien te vroeg kwam voor de familie. Hij, ja, hij, ja. hij schrijft... Um, de, de familie van Tim heeft nu geen behoefte aan satire. En hoe ik eerlijk zeg, dat ik wel eens betere satire heb gelezen... dan die in deze column beschreven is. Ja, ik ik moet u zeggen dat uh, het niet zijn sterkste kolom is geweest die hij uh, gemaakt heeft en uh, ik denk echt dat hij uh, in de fout is gegaan met de vorm die hij gekozen heeft en met het moment en uh, eigenlijk ook uh, ja, met, het, met het onderwerp. Ja. Maar dan zegt u nu eigenlijk, als ik u zo hoor nu... dat dit had gewoon nooit in de krant mogen verschijnen. Het is, het is geen goede satire, het is, het is pijnlijk, het is op het verkeerde moment. Dan had u dus toch wel beslissing genomen om die column ja, niet te plaatsen. Ik, ik kan dat niet zeggen nu. Ja. Ik vind dat te stoer om te zeggen... Van, als ik er wat had gezeten had ik hem wel uit de krant gehouden. Dat, uh, niet, het is geplaatst en het is, het is, uh, het is gelezen. Uh, ook uh, ja, met de, de gedachte van... Luc uh, Koolman bedient zich wel eens meer van, dit, uh, van deze vorm... Dus dit kan wel. Mm -hmm. En er is gewoon een onderschatting gemaakt van, van welke impact dit heeft gehad. En dat, is, dat betreur ik zeer. En ja. daarom heb ik vanmorgen ook excuses aangeboden aan, aan de mensen die zich kwets voelen Nou, bij deze. En zijn er ook dreigementen aan het adres van de redactie geweest? Want we horen dan dat Mariska Orban bedreigd is. Ik zie, maar uh, ja, de, de, de heftigheid van de mails uh, die ik zag, uh, ja, die betroffen vooral Luc Koelman. Ja. Dus Koelman is ook bedreigd. Ja, dat het, ik weet niet of het nou precies bedreiging is, maar in ieder geval een uit uitrichting Luc uh, Koelman. Ja. Goed. Nou, hopen dat de rust een beetje weerkeert, uh, meneer van Brandwijk. Ik hoop het ook. Dank dat u ons even te woord wilde staan okay. vanochtend. Dank. Hoofdredacteur van Metro, Robert van Brandwijk. En in de krant dus vanochtend inderdaad excuses van de hoofdredactie... en een reactie van de schrijver uh, Luc Koelman zelf. Er komen nieuwe eurobiljetten. Na ruim tien jaar zijn de briefjes met de bekende bruggen erop uit de gratie. Hoe de nieuwe biljetten eruit komen te zien, dat is voorlopig nog even geheim. Erik van der Kam is conservator bij het Geldmuseum. Ik weet alles van bankbiljetten. Heer van der Kam, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Waarom krijgen we eigenlijk na tien jaar nieuwe eurobriefjes? Ja, dat heeft met de technische ontwikkeling te maken uiteindelijk het is, uh, dat is nou al het zeggen, hoor. de ontwikkeling, de techniek ontwikkelt zich en wanneer er een nieuw bankbiljet komt, dan is dat eigenlijk het beste wat truckerijen kunnen leveren. Maar na tien jaar zijn nog veel meer truckerijen die, die dat niveau halen, dus ja. dan moeten er een nieuwe bankbiljetten komen. Maar dan kun je toch, uh, dan hoef je toch niet, zeg maar het ontwerp van het biljet te veranderen. De, de plaatjes die erop staan, noem ik maar even simpel. Ja, dat heeft ook. Ja, dat is. Dat is een politieke keuze die je dan maakt. En het is hmm. ook wel, uh, mensen letten dan nu beter op de biljetten. Is dat zo? Ja? ja, dat is wel de bedoeling, ja. ja. <laughs> maar maar u, <laughs> ja. U, u zegt eigenlijk, ze zijn nu niet veilig genoeg meer. Jawel, wel. Ze, ze, ze, ze, ze grijpen in, ze komen, komen niet op wetten voor, dat het echt uit de hand gelopen is. Ik kan een voorbeeld geven dat in de 50 jaar van Nederland. Toen hebben ze een billet van 100 gulden gemaakt, Salomo stond erop. En het was toch geen... Uiteindelijk vonden ze het niet... Uh, het onderwerp het was erg religieus getild, Dus ze hebben toen besloten om het niet in circulatie te brengen bij de Nederlandse Bank. Dat hebben ze 40 jaar in de kluis gehouden. Want ze waren wel gedrukt, 13 miljoen biljetten, Maar na uh, 40 jaar dan kwam ze de conclusie... Ja, we kunnen ze... We kunnen ze niet meer in circulatie brengen, want ze zijn zo eenvoudig mm. dat ze de drukkerij het hoek kan namaken. Ja, dus ja, oké. Okay. Maar goed, hoe zit dat dan in de Verenigde Staten? Want daar hebben ze volgens mij uh, altijd al hetzelfde briefje, hebben ze daar geen last van? Uh. Ze hebben er wel aanpassingen aan, ze hebben er wel veranderingen aan gebracht. Dat wel, de laatste decennia zijn er worden de er wel steeds ver komende vernieuwingen in. Maar ja, ze, daar hangen ze nog meer aan een, aan, een, aan een traditionele beeld, ja. Het is een keuze die je maakt, het is, uh, ja... Het is niet anders. Nee, het is niet anders. Nee. Maar het voor, is een, uh, voor u wel leuk, denk ik. Want er komt er weer een nieuw briefje. Ik vind het wel aardig, ja. Ja, kan ik me voorstellen. <laughs> ja. Heeft u er weer wat bij voor in het museum? Ja, ja. Nou, een hele mooie verzameling. Maar inderdaad, het is elke keer weer leuk om, uh, om te zien wat voor ontwikkeling er komt. En ja, nu schijnt er het teruggaan dat Europa op het billet komt te staan. Dat het, het nieuwe billet wat eruit komt. Maar Europa dat, is even... nogal groot. Wat, wat komt erop te staan? Het... Nou, het... Het is, is uh, Europa is het de, um, de naamgeving van, die, uh, van de Venetische prinses die door Zeus is ontvoerd. Oh, oké. Okay. En staat ook afgebeeld op een uh, Grieks 2 euromuntstuk trouwens. Oké, okay. nou dan ga ik, ga ik die eens opzoeken. Dan heb ik ja, vast nog wel van een vakantie. Dank u wel. Ja. <laughs> Erik van der Kamp, conservator bij het Geldmuseum. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Christian Bonenbakker is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook vandaag staan de voorpagina's van de kranten... helemaal in het teken van de plannen voor een in inkomensafhankelijke zorgpremie. De VVD en de PVDA zijn met elkaar in gesprek over dat omstreden zorgplan. Nou, de Telegraaf kopt uh, wederom pagina groot dat de zorgplannen op de helling gaan. Uh, bijna opgelucht, zou je kunnen zeggen, is de krant. Volgens de krant is er tijdens het besloten beraad gisteravond... al een resolute streep gezet door de zorgplannen. D66-leider Alexander Pechtold noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie in trouw... een gedrocht. Het kost werkgelegenheid en zet de solidariteit onder druk, zegt hij. Ook gaat er geen prikkel van uit voor de kwaliteit van de zorg of voor midden zorgvraag, aldus dus Pechtold. Hij hoopt dat de PvdA en de VVD met een heel nieuw plan komen. Trouw meldt verder dat de zorgplannen toch niet tot zoveel koopkrachtverlies leiden als was gevreesd. Dat blijkt uit de laatste berekeningen van het Centraal Planbureau. O jee, weer nieuwe cijfers. De hoogste inkomens zouden niet meer dan 4% koopkrachtverlies leiden met de huidige kabinetsplannen. Halbe Zelstra, de fractievoorzitter van de VVD, noemde bij ons toen een koopkrachtverlies van 4% het maximaal aanvaardbaar. De Volkskrant wijst Rutte alvast op een nooduitgang. De krant geeft vijf suggesties om zijn huid te redden. Volgens de krant moet hij de huidige plannen schrappen... de nominale premie verhogen en meer geld van werkgevers vragen. Nou, daar is ook ander nieuws in de verschillende media, hoor. Pilletjes Het gaat dan wel een beetje over zorg. Wie is er niet groot mee geworden? Die vraag staat op de voorpagina van NRC Next. Kinderen slikken, smeren en inhaleren meer medicijnen dan ooit tevoren. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Een belangrijke oorzaak is dat kinderen een steeds drukker leven hebben. En die drukte is niet goed voor kinderen. Onder meer omdat ze daardoor onregelmatiger eten. Een andere reden voor de stijging in medicijngebruik... is dat de medische aandacht voor kinderen is toegenomen... waardoor dokters eerder problemen ontdekken. Ook veel Holland schoon vanochtend op de voorpagina's. Uh, Spits, Telegraaf, heeft niet alleen de zorgpremie groot op de voorpagina... maar ook Dautzen Kroes in een uh, fluffy roze lingerie Setje, prijken ze daar op de voorpagina. Kroes baarde gisteren veel opzien op de catwalk in New York. Ze liep daar een lingerie-show voor Victoria's Secret. En in diezelfde show liepen ook Rihanna, Justin Bieber en Bruno Mars mee. Maar toch stal het Friese fotomodel de show. De Daily Mail overweegt zelfs een beste Bips-prijs in te stellen voor de derrière van Cruise. Beste Bipsprijs? Goed, ik geloof dat ze ook nog even bleef hangen in de jurk van Rihanna. Maar dat is uiteindelijk gelukkig goed gekomen. Nou ja, dat we meer dus in de kranten vanochtend. Christian, dank je wel. Um, zo dadelijk, na het journaal van uh, 8 uur... Uh, praten wij verder over de zorgpremie. Uh, hoe de VVD zijn huid zal gaan redden. Ik praat erover met Joost uh, Vullings. Die heeft een analyse voor u en uh, heeft ook wat mensen gesproken. En Jacques Monage. Dat gaat dan over de woningmarkt. Maar ik ga hem ook even vragen over... Uh,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 Mijn naam is René Dupré, Global Business trendwatcher. Ja, de ICT-revolutie verandert local toko's in global players. Hè? Andere balgijn. Eén advies, verander mee, want alles wordt anders. <laughs> alles wordt anders. Ja hoor, goeroes. Alles wordt anders. Verder nog iets? Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Unit 4. Software vooruitgedacht. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland...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 Bel 0800 0828. Dit is Radio 1.